met het NOS-journaal. In de Sinaï in Egypte zijn zeker 100 doden geborgen... op de plek waar vanochtend een vliegtuig met Russische toeristen is neergestort. De hulpverleners hebben tenminste vijf dode kinderen gevonden... tussen de wrakstukken. Andere slachtoffers zaten nog met veiligheidsgordels vast in hun stoel. Er zouden ook stemmen zijn gehoord van beknelde passagiers... maar of er ook echt overlevenden zijn, is niet duidelijk. Aan boord van het toestel waren 224 Russen... Het toestel is in tweeën gebroken. Inmiddels is de zwarte doos met vluchtgegevens gevonden. De doos met gesprekken vanuit de cockpit is nog niet geborgen. De Russische president Poetin heeft een dag van nationale rouw afgekondigd. Koningin Maxima is ontslagen uit het Bronovo ziekenhuis in Den Haag. Ze mag thuis verder aansterken, meldt de Rijksvoorlichtingsdienst. Maxima kwam de afgelopen week eerder terug uit China, waar ze op staatsbezoek was... De koningin had Nierbeekontsteking en haar medicijnen sloegen niet goed aan. De vier grootste banken van Griekenland hebben een kapitaaltekort van in totaal 14,4 miljard euro. Dat concludeert de Europese Centrale Bank naar verschillende onderzoeken. De ECB heeft berekend dat er bij het meest negatieve economische scenario. 14,4 miljard nodig is om de banken sterk genoeg te maken. Met dat geld zouden ze economische klappen kunnen opvangen. De Griekse banken krijgen een week de tijd om met plannen te komen om de tekorten aan te vullen. In een ziekenhuis in Californië is acteur El Molinaro overleden. Hij was vooral bekend door de televisieserie Happy Days uit de jaren 70. De acteur speelde Big Al Del Delvecchio, de eigenaar van de hamburgertent. Eind jaren 90 speelde hij nog mee in de videoclip van het nummer Buddy Holly van Weezer. El Molinaro was 96 jaar. Het weer, op de meeste plaatsen is het zonnig, bij maximaal 18 graden. Ook zon. het wordt dan wel iets koeler, 13 tot 16 graden. Dit was het NOS-shop. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB. In de Randstad staat file op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort... tussen Gooimeer en Laren, 8 kilometer. Op de A7 Zaandam-Horen tussen Purmerend Noord en de afrit Avenhoorn, 4 kilometer. En de andere kant op ook een file van 4 kilometer.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 van Arnemuiden als de klok van Met mijn team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 Zijn die anders van een auto zijn. Ik heb met mijn collega's zitten.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 Sinds blokje is het geluk gekomen. Honderdduizend sterren streelde ik jouw blonde haar. Kweet me hoeveel traag...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 Mijn vrijheid die raak ik niet graag kwijt, maar één man die bedreigt me, dus brons door zo gezet.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 Klingt in mee.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 maar terwijl vier weken gestaan, en het was in uh, december 1966, u hoort hem nu Rob de Nijs met Anna Polona. Anna Paulona. het was in Anna Polona. Anna Polona, het was in Anna Polona. De zon stond hoog aan de hemel.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 Getuigen. Ik vond het leven zo goed, ik zal het nooit meer vergeten. bril had afgezet. Het dacht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 We hebben een beetje. Het is zo eens. En nog van mij Rock'n Billy Of is nu Al je liefde voorbij Dus ik twijfel Nou toch wel een beetje Het is zo It's <laughs> so...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 Deze muziekprogramma Zandvoertuig Antwoord. Gewoon voor platen van schellak en vinyl draai weer volle toeren. Het doet ons deugd dat deze geluidsdragers de tand des destijds hebben doorstaan. De klanken van de leer En met liefde bereid onontbeerlijk maar heerlijk geurend kopje koffie, nostalgie en melancholie. U luistert naar Zandvoertuig Zandvoort.